...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Een A380 van Air France, het grootste passagiersvliegtuig van de wereld... ...maakt vandaag voor het eerste oversteek van Parijs naar New York. Er gaan 538 passagiers mee... Onder hen zijn bijna 400 luchtvaartfanaten die op een veiling van Air France op een overtocht hadden geboden. Hoeveel die veiling heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Air France is de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die met de A380 vliegt. Singapore Airlines, Emirates en Qantas hebben het toestel al in gebruik. Vanaf maandag draait de A380 mee in de dienstregeling van Air France ook op vluchten naar Johannesburg en Tokio. Advocatenkantoor Bartels in Zeist heeft faillissement aangevraagd. Volgens de medewerkers heeft dat onder meer te maken... met de schorsing van de oprichter Dion Bartels. De Orde van Advocaten schorste hem begin deze maand. Vooral vanwege zijn manier van klantenwerving. Hij op zich op als redder van mensen die gelupeerd waren... door investeringsbedrijven als Palm Invest en door de DSB-bank. Daarvoor vroeg hij een paar duizend euro per persoon. Bovendien is volgens de Orde van Advocaten... de financiële huishouding van advocatenkantoor Bartels niet op orde. In het jungle van Peru zijn mensen vermoord om hun lichaamsvet... Er zijn drie verdachten opgepakt die hebben bekend dat ze vijf mensen hebben vermoord. Toen de drie werden gearresteerd hadden ze flessen met vloeibaar lichaamsvet bij zich. De benden zouden hoofden, armen en benen van de romp hebben gesneden... en de torsers daarna een haken boven kaarsen hebben gehangen. Het gesmolten lichaamsvet werd opgevangen in flessen. Het zou bedoeld zijn geweest voor de cosmetische industrie in Europa. Lichaamsvet wordt soms gebruikt om de huid soepel te houden. De politie van Peru is nog op zoek naar zeker zeven andere verdachten... In het gebied waar de moorden zijn gepleegd worden zeker 60 mensen vermist. Het weer. Vannacht opklaringen en droog. Overdag eerst zonnig. Later op de dag vooral in het westen en bij. Het wordt een graad of 16. In het weekend weinig verandering. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. You're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 I'll just